Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Duitse plaats Siegen heeft een vrouw vijf mensen neergestoken. Drie van hen raakten ernstig gewond. Het gebeurde vanavond in een bus die onderweg was naar een stadsfestival. Er zaten toen zo'n 40 mensen in de bus. De vrouw van 32 jaar is aangehouden. Duitse media melden dat de vrouw extreem verward overkwam. Omdat er volgens de politie nu geen gevaar meer is... gaat het festival in Siegen in het westen van Duitsland door. Schokkende cijfers uit Japan, daar wordt bijna elke dag een dode gevonden die niet gemist werd. Het zal meer dan 250 keer per jaar gebeuren, schrijft RTL Nieuws. De Japanse politie brengt de cijfers bewust naar buiten om aandacht te vragen voor de eenzaamheid in het land. De overheid schat eerder al dat enkele miljoenen Japanners zich volledig vrijwillig terug hebben getrokken uit het sociale leven. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk verloor thuis met 0-3 van AZ. De club uit Waalwijk bungelt nu onderaan het klassement. Maar trainer Henk Frazer houdt ook. Ik ben niet de type mens, maar mijn spelers zijn ook niet de type spelers die in paniek raken. Dat het ons raakt, dat is duidelijk. Dat het teleurstellend is, dat is duidelijk. Maar, maar wij zijn niet de types die opgeven. Ja, RKC moest halverwege de tweede helft met tien man verder... nadat Michiel Kramer een rode kaart had gekregen. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En de pre-sale voor de concerten van deze band... was binnen een paar minuten uitverkocht. Dat is oasis natuurlijk. Inmiddels worden de kaarten op doorverkoopsites aangeboden voor meer dan 6.000 pond. Dat is 40 keer zo duur als de normale prijs. Nou, de band is niet blij dat de kaarten voor zoveel geld via de platforms worden verkocht. Eer deze week kondigde de band aan dat ze weer op tour gaan. Morgen om 11 uur start de normale verkoop. Het weer vanavond en vannacht komen er meer wolken het land binnen en kan er regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen eerst bewolkt en regen, daarna droog en zon bij zo'n 23 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in Zfm. ZFM. Met nu het weekend in. Yeah Party, yeah, like that body magic now. Look so good